1 UUR Waterbalgemoed met het NWS Journaal Veel fouten gemaakt, concludeert de inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie. Een brandweerduiker kwam om tijdens een reddingsactie. De betrokken duikteams hadden onder meer niet genoeg geoefend... en de duikflessen waren niet goed gevuld. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord krijgt drie maanden om de boel op orde te krijgen. De duikteams in de regio blijven geschorst. Het aantal mensen dat versneld de hypotheek aflost blijft stijgen. Een derde van de huiseigenaren heeft dat inmiddels gedaan. Voor de zomer was dat nog een vijfde. Volgens de ING lossen mensen onder meer versneld af vanwege de lage spaarrente... en omdat ze maandelijks geld overhouden. Het versneld aflossen van de hypotheek neemt al langer toe. In 2013 werd bij ING 40% meer afgelost dan het jaar daarvoor. Premier Rutte wil nog deze kabinetsperiode een begin maken met het hervormen van de belastingen. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zei hij dat hij volgend jaar met concrete plannen komt. Dat doet hij in de aanloop naar de begroting van 2016. Voor 1 februari volgend jaar is nog te vroeg, zegt Rutte. Een deel van de oppositie had daar wel om gevraagd. Twee mannen uit huizen die worden verdacht van terroristische plannen hoeven niet terug de cel in. Wel moeten ze in Nederland blijven en zich regelmatig melden bij de reclassering. Ook mogen ze elkaar niet spreken. De twee werden opgepakt omdat ze zich volgens het OM wilden aansluiten bij IS. De onderzoeksrechter liet hem weer vrij. Alex Pastoor vertrekt bij AZ. Beide partijen zijn in goed overleg uit elkaar gegaan, meldt de voetbalclub. Pastoor zou in Alkmaar doorschuiven naar de positie van hoofdtrainer... nadat Marco van Basten eerder deze week vanwege gezondheidsproblemen... een stapje terug had gedaan. Volgens de technisch directeur van AZ... kon Pastoor zich niet vinden in een sterk verbeterde aanbieding. Het weer volop zon vandaag en 22 tot 26 graden. In het Zuidoosten zijn er wel buien, mogelijk ook met onweer. Dit was het NMS. FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Met nu ZFM luncht. Dit is een tijd van boos gerucht, van duivelswerk en grove klucht, van zwarte vest en rode sneeuw. Kortom, dit is een middeleeuw. Mijn naam is Plunko, wel bekend. En met mijn tokkel instrument reis ik als minstrel door het land, bij wijze van orale krant. Ons werelddeel beleefd vandaag, naar ik verneem in hunnen plaag. De onze stellen zich te weer, de hunnen winnen keer op keer. Kapling, ke kapling, ke kapling, kapling, vandaar dat ik mijn versen zing. plonken, plonken, plonken, plon met welbesnarde tong. De winter kan hier ijzig zijn Ik ga dan dikwijls naar het plein Waar ik mij koester in de gloed Die ketters branden reuze goed Een edelvrouw had zich ontkleed En vroeg de arts waar aan zijn leed Hij keek en sprak mee Bij lo aan kuisheid Er is al vaak in Rotterdam Gesidderd als de Noorman kwam Hij is ontuchtig, vriet en slecht En men verstaat niet wat hij zegt Kepblink, blinken, kepblink, blink. Ke ke vandaar dat ik mijn verzen zing. Plonken, plonken, plonken, kepblonk ke met welbesnaarde tong. Een hey, Florentijn had kaart gespeeld en is daarom gevierendeeld. Maar dat bedrieft toch niet de pret? Hij speelt nu met zichzelf, kwartet. Er is te kortrijk rijk naar men zegt. Eén heen en weer wel of meer In dagelijks leven moet dit beest een veerpontschipper zijn geweest. Ik was een dagje in Rouen aan, en trof zo erg aan daaraan, die zich niet erg beleefd gedroeg, toen ik haar op een vuurtje vroeg. Klinke, blink, keblinken blink. Vandaar dat ik mijn versen zing. Kablonken, blonken, blonken blonk met wel tong. Keblin, blink, geblonken, blonk, vandaar dat ik mijn versen zong Kablonken, blonken blinken, met wel tong. ding.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 My tongue tied and tattooed oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, you're not in the room But you got me in a head hole. En dat was uh... Sick and Naughty. Uh, of zo. Nee, jong en sick. Sorry. En dat heet uh, Heartache Fetish. Nou, lekker dan. Dit is Twin Fox in Cross My Mind. Hierna de vrijwilligersvacature. It's really good to see you come around. I know you've been lost. I'm glad you got found as I've been a little lost myself. I can tell you for myself. to you that I know exactly what I should do, but I've set my whole heart on trying. Fox. Een leuke hit van het ogenblik, het nummer het heet Cross My Mind. We oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, luisteren nog steeds naar CFM. CFM Zandvoort, uw lokale actuele eh, radiostation. Nieuws uit de regio en over allerlei activiteiten in de regio. En uh, we gaan. Uh... 6.9. Ja, dat weet ik. ZFM. Ja, dat weet ik ook. Zo gaat dat. Nou. ZFM luncht.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 Ja, en dat betekent dat u weer goed moet opletten, dames en heren. Want bent u op zoek naar vrijwilligerswerk... dan hebben wij weer een goede tip voor u. Ja, en ik heb aan de telefoon Els Bruins van Ook Samen. En uh, Els, jij had een uh, leuke vacature. Ik heb een ontzettend leuke vacature. Kijk, daar zitten we net op te wachten. Ja, ja echt. Dat is elke vierde zondag van de maand... van uh, tien tot vier... En dat is een, een, een huiskamerproject voor gezonde senioren. En de bedoeling is dat zij wat meer contacten gaan krijgen... misschien ook wat vriendschappen gaan sluiten... En ik heb daar een team, dus ik ben daar zelf de beroepskracht met een team uh, vrijwilligers. En wij zetten de koffie en de thee en we verzorgen de warme maaltijd. Maar wij maken ook een praatje, we doen een spel met ze mee of een creatieve activiteit. Uh, alles kan. Het is heel belangrijk dat je het goed kan vinden met senioren, met gezonde senioren... Um, het is ook de bedoeling dat zij actief meedoen... en dat doen ze ook zeker. Ook zelf een kopje koffie inschenken. Uh, meedoen met de activiteit. Uh, creatief of spel. En ja, die dag vliegt om. En het is echt leuk. Ja. En oh nou. ik wil heel graag iemand daarbij. Gastvrouw of heer. Een gastheer zou ook heel leuk zijn... Want ik kan die misschien eens biljarten met de aanwezige heren. Bijvoorbeeld? En, uh, ja, het, uh, um, ik kom net iemand tekort. En daarbij zou ik ook heel graag invalvrijwilligers willen. Dus als iemand zegt van nou elke vierde wo zondag: dat wordt mij een beetje te veel. Ik heb ook natuurlijk vrijwilligers die gaan ook met vakantie. Of ze hebben ze een feestje, of ze, eh, dat ze niet kunnen. En dan zou ik heel graag ook een invalvrijwilliger willen hebben. Voor mm -hmm. dezelfde vacature. Voor, de, voor hetzelfde, dus één voor keer in hetzelfde. de vier weken. Ja, dus een vaste vrijwilliger voor één keer in de vier weken. En als iemand zegt dat wordt me te veel elke maand. Dan eh, invallen ook heel graag. Kunnen, kunnen dus kunnen een, uh, nou diverse mensen kunnen erop reageren. Ja. Niet één persoon, maar diverse. Meerdere ja, uh, mensen. Ja, klopt. En niet ja. alleen vrouwen, ook heren worden verzocht om uh, nou toch, als ze het zou... leuk vinden. Ja. Dat zou toch hartstikke leuk zijn? Ja, maar bedoel, vrouwen kunnen denk, toch ook biljarten? Ja, uh, er zijn wel. Tuurlijk zijn er vrouwen die kunnen biljarten. Ik bedoel, ja, ik, ben, ik zou het al door al willen leren, maar ja, ja. Ja, dat komt er maar niet van. Nee. Uh, uh, tuurlijk, dat is ook hartstikke leuk. Alleen ik kom ze nog steeds niet tegen. Nee. Nou. <laughs> Uh, we gaan deze vacature voor u op de, voor, op de website zetten. Ja, hartstikke met leuk. Alle, met alle gegevens erbij. En dan kunnen mensen dus uh, reageren. Of via onze website, of via de gegevens die daarop komen. Of natuurlijk via VIPs Antwoord. Ja. ja. En uh, ze kunnen met jou contact opnemen. De, mijn op de VIPs Antwoord staat mijn naam erbij. En mijn 06-nummer. Want... Ja, ik ben natuurlijk nog maar twee middagen hier bij Pluspunt. Ja. Of ze bellen Pluspunt. Ja, dat, ja, dat, dat is kan ook normaal. Het komt allemaal goed, Els. We gaan er uh, ja, even. Ik ge... hoop We het. gaan er aandacht aan besteden. Dat Hartstikke in ieder geval. Heel fijn. En het is echt een super. Ik bedoel, het is dat ik de beroepskracht ben, maar anders had ik zelf vrijwilliger geworden hier. Oké. Okay. <laughs> nou, uh, dat, uh, dat klinkt zeer uh, positief. En natuurlijk ja. uh, qua promotie en erg goed. Aanmoedigend ook. En, ja. Dus ja, dat is echt heel leuk. Hey, bedankt voor de uh, mogelijkheid dat ik dit uh, even onder de aandacht mocht brengen. Graag gedaan. Oké. Oké, okay. okay. okay, dankjewel. Oh. A long, long time ago.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 Every day that I do. Yeah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 to the but the was dry. good old boys and this will be the day that I die. Ja, eigenlijk helemaal overgedragen aan de dag dat Buddy Holly stierf. Dat was uh, eigenlijk de, de, de, het onderwerp van uh, dit nummer. Amer American Pie heette de lange LP-versie. Als single was hij een stuk korter. Maar dit was de echte originele. En we gaan even onder de douche. We gaan even in shower. me bed. Nou. Of in een bui, kan ook natuurlijk. Ja, ja. wat ze bedoelt. Ja, kan ook ja. een bui zijn. Ik. Ja. E, dat, dat doe ik ja. ook wel eens. Dus, de ja, de ja, ze zingt in ieder geval. Ja. Ja. Ja. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dat doen we allemaal. We zingen onder de douche. En gekke geluiden maken. Ja. O, o, o. Dat klinkt allemaal zo leuk natuurlijk. Uh, hier is het regionieuws met Angela de Koning. Hondenbezitters kennen de wijk en wandelen hier dagelijks.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 Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer, woonplaats en het aantal deelnemers. De avond begint zoals gezegd om 8 uur en vanaf half 8 staat de koffie klaar. De brandweer moest woensdagochtend in actie komen nadat er veel rookontwikkeling was geconstateerd in een appartementencomplex aan de Dr. J.G. Mesgestraat. Rond halen, kwart over 11, was er veel rook in de boxen onder het complex waarna buurtbewoners de brandweer alarmeerden. De brandweer kwam te, met spoed ter plaatse en ging op onderzoek uit. Er bleek een van de bloembakjes uh, in brand te staan. En, uh, het was een smulbrandje waardoor er veel rookontwikkeling was. Het bakje is door de brandweer naar buiten gebracht en geblust. Het appartement is daarop geventileerd om de rook uh, weer de, te laten verdwijnen. Door de brand was de dokter JG Mesgestraat tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. En daaronder ook de bussen van Connection die om moesten rijden. Komende zaterdag bestaat het spoor 175 jaar. Daarom heeft de NS iets heel moois bedacht. Er gaan de hele dag historische treinen rijden tussen Amsterdam Centraal en Haarlem. Want op dat traject begon het ooit allemaal voor de NS. Wilt u meerijden op de Blokkendoos uit 1927, de Rode Duivel uit 1960 of de hondenkop uit de jaren 50? Dan moet u even reserveren. Treinspotters kunnen naar station Haarlem Spaarnwoude, want daar zijn een aantal hele mooie fotolocaties. Ook kunt u tussen 10 en 4 uur naar de open dag van de werkplaats van Netrain in Haarlem. Muziekliefhebbers kan het niet ontgaan zijn. Het was gisteren overal te lezen. Levende legende. Art Garfunkel gaat optreden in Haarlem. En dat is een beetje onze achtertuin. In de Philharmonie. Misschien zijn er jonge luisteraars die deze held niet kennen. Even voor de jonkies. In de jaren 60 en 70 scoorde Garfunkel de ene na de andere monsterhit. Samen met zijn vriend Paul Simon. Sound of Silent... Bridge over Trouble Water en Mrs. Robinson. De lijst is eindeloos lang. Volgens de Philharmonie gaat een heerlijke mix brengen van oude bekende en nieuwe ontroerende songs. Het concert vindt plaats op donderdag 12 maart 2015. En de voorverkoop gaat aanstaande zaterdag om 10 uur van start. <tosses> en tot zover het nieuws.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 De oostenwind waait niet meer dan zwak en de temperatuur daalt naar ongeveer 50 graden. Morgen starten we de dag grijs en mogelijk ook erg nevelig, maar gelijk gaat de zon weer schijnen. Er zijn later op de dag ook wolkenvelden en heel lokaal kan het nog tot een buiten komen. Over het algemeen blijft het echter droog. Met een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen wordt het toch nog weer 24 graden. Tot zover, het nieuws en het weer. Dat was het weer. Zie het hem straks voort. Herinnert de u zich deze nog? Marvin Gaye. Marvin Gaye and Tammy Terrell Ain't nothing like the real thing And it's in the Sparks And it's Amateur Hour de jaren 70. De eerste hit was uh, This Town Ain't Big Enough voor de us. En dit was toen de tijd de opvolger daarvan, zei Bart. Nou, geloof ik het maar. En dan nummer uit Amateur Hour. En je weet natuurlijk dat de Schotten vandaag allemaal gaan stemmen. Hè? Die Schotten die gaan beslissen of ze onafhankelijk willen zijn of niet. Het schijnt er om te houden de, of het waar, ja of nee wordt... Nou, Schotten, luister even naar deze artiest, want die vindt dat jullie nee moeten stemmen. Die vindt gewoon dat jullie gewoon lekker eventjes bij Engeland moeten blijven, heeft hij gezegd. En daarom maar even een beetje doodelzakmuziek. Wat is dit nou? Nou, laat maar even draaien. Ik ga zo de echte zoeken. Oh, love, And much have I seen. Dark, distant mountains. Sun sets on fire as he carries me home to the Mall of King. is gefopt, hè? Kijk, niet goed. Dat blijkt niet, hè? Dit was de Royal uh, Scots uh, Dragon Guard. Uh, ja, nou ja. was niet Paul McCartney, natuurlijk. Dat is de echte. Maar uh, gek genoeg, die staat niet in Spotify. Jood. Oké. Dit is Ella Henderson en dat heet Ghost. Ghost the ghost of the away kiss me away All my friends had Ik. Hey, hey. Oh, hey. Yeah. Dat is een leuk plaatje hoor, lekker vrolijk en zo. Maar ik uh, ja, ik had eenmaal, uh, ik ben natuurlijk een beetje een dwarskop, hè. dat weet je natuurlijk wel. Kijk, ik bedoel, als ik natuurlijk uh, Mel of Kintayer wil laten horen, dan wil ik wel gewoon de originele horen. En niet, uh, niet een of ander zwak, uh, zwak aftrekseltje, dat, uh, dat willen we dan natuurlijk niet. Dus uh, vandaar dat u nou nog een keer komt. Dat niet. Ah! Hij doet het lekker wel. Wings. Verreweg de grootste hit die Wings ooit gehad heeft. Wekenlang stond hij op nummer 1 in Engeland. En natuurlijk vooral ook in Schotland. Ja, McCarty is natuurlijk zelf een halve schot. Want hij heeft nog steeds een broerderij. En uh, hij is uh, een uitgesproken tegenstander van de onafhankelijkheid van de Schotten. En ook hij is een van de beroemde artiesten die... Uh, de Schotten geadviseerd heeft, heeft om vandaag zeker nee te stemmen tegen dat, die onafhankelijkheid. En dat brengt ook allerlei mensen weer op ideeën. Want ik heb gehoord dat er ook Friesen naar Schotland zijn gegaan om te kijken hoe ze dat doen. Is, is, is, <laughs> ja. straks, is, straks willen die Vriezen ook weer onafhankelijk. Nou, uh, mooi niet. Nou, dat raad ik ze ten eerst af. Dan moet je straks aan het eind van de afslaatdijk weer je paspoort laten zien. Nou, uh... Gaan we ja. niet doen. En de beroemde woorden van, uh, van Grutte Pier Heemstra herhalen. Je kent, het, je kent het misschien heel vaak nog? Nee. Oh. Nou, uh, er was een verhaal als hij uh, in de tijd dat hij in oorlog was met onder andere de hertogen van Gelre. En hij uh, kwam mensen uh, op de Zuiderzee toen nog tegen, uh, schepen. Uh, dan moesten de mensen die daar aan boord waren, die moesten de uh, volgende regel uh, herhalen: Niet de breer en green in het zie is wat dat. En het eerste keer is een nog weer achter Fries. Nou, wie er ik komt. Dames en kon, uh, ja, heren, sorry dat de ondertitels even niet werken. Ja, maar... nee, die werken niet. We gaan maar... uh, naar huis. Is mooi geweest, ja, we ik vind het dat. vandaag. Ik ook. Maar uh, goed, het is dus de dag dat Godland stemt over zijn toekomst. Ja. Het is beter dat ze maar gewoon bij Engeland blijven. Want ik heb ook al gehoord dat diverse grote bedrijven... volgens het, als ze allemaal worden, gaan wij weg. Ja. Dus, het is maar makkelijk. Nou, uh, zo meteen krijgen we Matchbox 45. Met mijn grote vriend uh, Bart uh, van de Meerdames en Die komt hier, uh, nou ja ja. En die gaat hele mooie dingen draaien. En dat doet hij altijd. Maar vandaag extra mooi. En uh, wij gaan naar huis. Ja. Dus ik wens u een fijne donderdag verder. En morgen zijn we er weer. om 12 uur. Uiteraard. Da.